allen keren terug. Een voorstel van Peter Toet. Vertaling Martha Sigirius, regie Dick van Putten. Ik word nog eens gek van die Paco met dat mallige tingel op die gitaar als hij nou maar zijn echte melodie speelde. Hij kan beter muziek maken dan dwaze dingen uithalen. Zulke kerels moesten ze tot vangarbeid veroordelen. Bij ons in Arenas... Dat weet ik nog wel. Bij jullie in Arenas was alles heel anders. Veel netter. De leeglopers zetten jullie achter slot een grendel. En dat uiteindelijk is overuit. Ik hebt al een al bijna per hoofd. En als je nog altijd zo naar Arenas verlangt, dan laat je in de tijd... Ach, nu... uit. Dan je nou niet direct zo op. Iedereen maakt wel eens een fout. Moet er dan ook verboeten, zelfs jij. Hm. Maar waarom was het nou nodig dat ze mij meteen maar overplaatsen naar dit vervelende gerucht? De sluiten van de districtsrechter zijn ondoorgrondelijk. En dat terwijl ik toch alleen maar... Een glaasje te veel gedronken heb ik weet het. Je hoeft me alleen maar in mijn slaap aan te stoten... dan kan ik je hele ongeluksliet niet die afraffelen, roze rozenkant. Je verveelt me. Ik verveel jou, maar jij dan? Ben jij soms zo onderhouden met je eeuwige verhalen uit de oorlog? Hoe dapper jij je geleerd hebt... en hoe je de rode in de bergkloof van Piedra Gita in de pan hebt gehakt? Als dankzij deze helder daarom in het stomme gehucht aan het eind van de Wingenum. Je moest het dus afleren om zo gauw kwaad te worden. Je wint je maar op. En als je opwint, transpireer je nog veel meer. En als je transpireert, wil je wijn drinken. En als je wijn drinkt, dan. Praat mij, je hebt gelijk. Maar op dagens vandaag, dan heb ik die zachtmoedigheid van jou nauwelijks verdragen. Neem me niet kwalijk, ik klop mezelf in de weg. In orde. Heeft je het rapport al klaar? Hier. Je oude vetzak. Om voor een paar kippen zoveel opvinding te maken. Drie zijn er weg. maar hij heeft er nog meer dan honderd over. Laten ze toch die arme kerel gunnen die de nek heeft omgedraaid. Misschien zijn ze zelfs alleen maar een andere kip ook binnengelopen. Maar niks hoor. Meneer de burgemeester geeft een diefstal aan. Ik kan me levendig voorstellen hoe die iedere avond dat hok binnenkruipt en die lieve diertjes op hun stokken telt. Als hij ook maar één enkel haar mist, kan hij er al niet meer van slapen. Waarschijnlijk is het Paco geweest. Nee? Ik zou hem eens een beetje aan de zand voelen, misschien geeft hij het wel toe. Altijd Paco. Als er een hemd van een waslijn gemist wordt, Paco. Is in de drukte bij Nino een drankje te weinig betaald, Paco. Zou wat waard als achterzwaardige burgers een zondebok achter de hand hebben. Maar s'avonds dan is het altijd, Paco speel nog eens wat. Zing Paco, vertel over de mens in Salamanca. En waar leeft hij dan van, hè? Het kan best wezen dat hij af en toe zijn een kippetje laat verdwijnen. Hij voelt zijn maag. En wie wordt er armer van? Die kraap is nou eenmaal niet in de wie gelegd door een leven en nodig. Dan zou hij daartoe gedwongen moeten worden. Ach, gelet. Die mensen die de hele dag zoeken, hebben s'avonds behoefte en een dromer die ze met wilde verhalen... ...en vrolijke liedjes wat afleiding bezorgt. Dan moeten ze hem er ook maar door helpen. Een heel dorp zijn kan stillen. ...dan moet er ook nog iets over zijn voor een leegloper... ...die tenminste wat zijn persoon betreft... ...een levend bewijs is voor het feit... ...dat het er hier toch niet zo ellendig voor staat. Nou, ligt het verbaal in de map te behandelen stukken. Misschien vinden we die kippendief, misschien vinden we hem niet. Maar laat Paco alsjeblieft met rust. Ik begrijp niks van jullie. Die kerel leeft op jullie kosten... De lampert van de hele dag. In één adem schelden jullie op hem en nemen hem tegelijk in bescherming. Waarom niet? Paco is het beste middel tegen verveling in dit dorp. Nou, vooruit. Lang leven Paco en de verveling. ...op en verdwijnen dan. Ja, onthoud één ding, jij wijnverknoeier. Ik drink als jij me iets inschenkt, maar ik ga weg als ik dat wil. Heb je behoefte aan ruzie, Nino? Ga toch uit? Je hebt de kriebels in je body. Vraag Pakko, vertel het verhaal eens van de lady die met de Toreero wilde trouwen. Nee, ik vertel geen verhaal meer. Maar je was er toch net mee begonnen? Ja, dat wel, maar ik heb er nog geen zin meer in. Die lady verveelt me. En bovendien wordt het allemaal een leugen, zo, nou weten jullie het. Dat wat een We Zien jullie het weer eens, hè? Niks dan leugen, zet die kerel in zijn kop. Als hier dronken zegt dat er regen komt, dan zullen de wolken van ergernis helemaal niet meer over de bergen heen. Er komt regen. Jawel, heb je wel gezegd. De kerel is gek en bovendien nog kwaadaardig. Er is geen wolkje te bekennen. Als er regen zou komen, nou, zou ik het wel aan mijn rug gemerkt hebben. Dus. Jij, <grijgij>, jij merkt nooit iets. Jouw gevoel is in een wijnvat gevallen en verdronken. is maar op, dagdief. Wie durft mij een dagdief te noemen? God schenkt de dagen en ik neem ze voor mezelf. Maar jij neemt veel te hoge prijzen voor je smerige perno. En hm? toch komt er geen regen. En toch komt er regen. De reuk hangt al tussen de bladeren die trillen van verwachting. Alle bloemen kijken naar het westen. En die oude hond van Caesar steekt al de hele dag zijn neus in de lucht in de richting van de bergen. Ik zeg je dat er regen komt. En als ik zeg... En als ik zeg eruit, dan verdwijn jij. Dat is wel heel snel dat ik je mag verzoeken. Natuurlijk, ik wil er toch al niet meer blijven. Ik heb achter het huis van Maria een salamander gezien, die wil ik gaan zoeken. Als ze er niet meer is, dan komt er regen, Nino. Regen. En jij merkt het pas als je nat wordt. Ja. Ah Pablo, binnen zonder kloppen. Hoe staat het met de wijn? Hoe gaat het met de kinderen? Is het vee gezond? Oh, lasteraar. Well, als er niet gauw regen komt, de wijn, de grond krijgt al grote scheuren als een oude schoen. Ja, Wees maar gerust, er komt regen. Mensen, wat zal het regelen? Een hele nacht zullen jullie van plezier niet kunnen slapen. Iedere droppel zullen jullie willen tellen. Iedere droppel. Luister maar niet naar hem, mijn uil. Ja, luister naar hem, Pablo. Het gaat regenen. Op jouw wijn en op mijn schoenen. Tot zien. Een rode, Nino. Maar direct betalen, hè? Ja, ja, als het niet anders kan. Uh, ik weet niet wat dat moet worden. Als er niet gauw regen komt... Verdorren de druiven aan de stok. Waarom zeg je dat? Het gras wil zelfs niet eens groeien. Ik word er gek van als ik het vee op de droge wei hoor klagen. Een slechte zomer. Die zon is een vloek. We zullen van niet genoeg zorgen hebben. Vier jaar hebben we nodig gehad om onze huizen weer enigszins in orde te krijgen. Die vervloekte oorlog. En voor wie? Voor de grote heren in de stad. Die hebben het best, die kunnen er goed van leven. Iedere ochtend wordt er goot aangevecht en er worden zelfs bloemen op de pleinen geplant. En wij, wij hebben de rommel, het stof. Ons vee is zelfs voor de vilder niet goed genoeg. De schapen geven een soort wol waarvan je nog geen vloermatten kunt maken. Zo erg is het nou ook weer niet. Bovendien heb jij je huis weer kunnen opbouwen. Jouw wijnberg is de vruchtbaarste van de hele zuidelijke helling. Niet één van jouw familieleden is in de oorlog omgekomen. Jullie zijn de berg hier gevlucht. Maar dan wij. Wat moeten wij dan wel zeggen? En beide jongens liggen op het kerkhof. Hulp heb ik niet. Denk eens aan Maria. Hoe ze zich moest afbeulen sinds Manuel in de gevangenis werd gestopt. Jullie hebben niet eens wat er willen praten... Palmyra mocht niet met de andere kinderen meespelen. Jullie hebben er goed laten voelen dat ze de vrouw van een moordenaar is. Niemand van jullie heeft er zijn wagen aangeboden toen ze het veld had gemaaid. Jullie hebben het rustig aangezien dat die vrouw de oogst op een handker naar huis moest brengen. Altijd zijn jullie je eigen standje aan het beklagen. Niemand heeft het hier gemakkelijk. Schrijf uit over, Manuel. Het is een soldaat doodgeslagen. Terwijl je toch best wist dat je tegen een soldaat toch niet op kan. Zelfs niet als hij je, je eigen vrouw wil hebben. Manuel is er voor een punt uit. De oorlog wordt er genoeg gedood. Daarom moet je vermoord vast terugstraffen. straffen. Klet's niet zo. Jij weet best dat Manuel niet eens verhoord is. Ze hebben hem naar een steengroep gestuurd... zonder dat hij zelfs daar kans kreeg om zich te verdedigen. In ieder geval staat er een paal boven water dat iemand het vermoord. Meer interesseert mij niet. Wil je nog wat glas rooien? je? Ach, geen maar op. Bij deze hitte heb je toch al een gevoel of je lijm in je mond hebt. Daar moeten het naartoe. Meer dan 80.000 werklozen, alleen al in Castilië. Hier moeten de mensen als beesten zwoegen. En in de grote steden staan ze voor de fabriekspoort in de rij om tenminste af en toe als hulparbeider iets te verdienen. Dat zal wel veranderen. De regering is van plan maatregelen te nemen. Om het hele land met een dicht net van politieposten te bedekken, dat bedoel je toch? Maar niet om ons te beveiligen. Alleen maar hun eigen macht. Er komt nog eens een dag dat we zelfs onze gedachten moeten aangeven. Zeg dat niet zo hardop. Het is strafbaar. Ik weet het, ik weet het. Het is gevaarlijk als je als een eerlijk man je gedachten hardop uitspreekt. Dat past niet in het programma, bij hun tenminste niet. Ze zouden het liefst als in iedere bieft toe kruipen. Vergevenis is best, meneer pastoor, maar op aarde straffen wij. Het volk is dom en verdient niet beter. Wij in de stad zijn vooruitstrevend. Hierboven in de bergen... Merk je niets van vooruitgang. Het is de wil van God als de wijn niet gedijkt. Het is de wil van God als een kalf dood geboren wordt. Het is de wil van God als er loze aarden zijn. In plaats van te werken, op de wijnberg, in de stal, op de akkers. Organiseren jullie bedevaarten ter ere van een of andere heilige die dammer op jullie velden moet passen. Ik praat niet over dingen waar je geen verstand van hebt. Geen verstand? Jullie zijn toch allemaal hetzelfde. Wat jullie niet willen begrijpen, dat zie je ook niet. Jullie begraven je in het geloof van je vaders en voorouders. En je merkt niet eens dat je samen met je geloof in het moeras omkomt. De aarde draait door, beneden, in de steden. Daar wijst de klok een voortdurende vooruitgang aan. Met 80.000 werkloven. Een vooruitgang die jullie op een goede dag onder de voet zal lopen. Die jullie en jullie geloof als een kaarsstompje uitblaast. Daarop zullen we dan wel wachten. Lang wachten. En jullie trouwens ook. Je zult het zien. Dat zullen we zeker. En jij zult het horen. Neem de telefoon eens aan. Ik versta zo slecht wat ze zeggen. Ja, hallo. Hier, politie, portguardo. Wat zegt u? Kan u niet verstaan? Hallo? Weg. Als dit iets belangrijks was, zullen ze nog wel eens bellen. Ja, Hallo? Onze verbinding was verbroken. Wat zegt u? Ik kan u nauwelijks verstaan. Een, een ogenblik alsjeblieft. Geef me even even papier en potlood. Ja, ik luister. Hoe was de naam? Jacuetti. Manuel Jacuetti. Is vandaag uit de... Hallo! U moet iets harder spreken. Is vandaag uit de staatsgevangenis in Madrid ontslagen. De ontslagen persoon moet zich direct bij de plaatselijke politie melden. Begrepen? Dank u. Hier? Hier is het ongelooflijk heet. En bij u? Uit. Vervloek de verbinding. <kuggen> Heb je het verstaan? Manuel Jacquetti is ontslagen. Wie is die, Manuel? Manuel ontslagen. Hij komt terug. Er wordt gezegd dat hij een moordenaar is. Ze zeggen... Manuel komt terug. Dat zullen er een paar heel vervelend vinden. Precies, don Gein. Heel vervelend. Met Manuel komt het slechte geweten terug. Wat zei je te draaien? Als je iets wilt, meld je dan meteen. We hebben geen luistervinken nodig. Heb jij die kippen gestolen? He, kippen gestolen? Kippen gestolen. Hij praat over kippen gestolen. En Manuel komt terug. En ik ben bang. Ik ben bang. Waar ben je bang voor? Voor de avond, dommeren, de avond of de volgende morgen. Tot ziens. Ah, Vervloekt. Iedere keer loopt daarbij die deug niet in. Deze keer niet, Trois. Deze keer heeft hij de waarheid gezegd. Wat voor waarheid? Precies de waarheid die met de jaren niet vervliegt. Die door geen regen is weg te spoelen. Die altijd weer toeslaat op het moment dat je weerloos bent. Weerloos. Ik begrijp het niet. Morgen of vanavond zullen we het wel zien. Ik ga naar Maria toe. Ze moet het weten voordat de vrouwen elkaar op de straten toeroepen. Het raam dicht, het stof knacht al tussen mijn tanden. De haak van het luik is afgebroken, mama. Zal ik dan niet wel vragen om hem te repareren? Laat we eerst proberen het zelf te maken. Je weet toch hoe onplezierig de mensen het vinden om bij ons te komen. Waarom eigenlijk, mama? Kunnen wij het helpen dat pap in de gevangenis gestopt is? Wij werken toch hard. We stelen niet. We lenen bij niemand geld of tarwe. We passen zelf op onze schapen. Waarom? hebben ze eigenlijk knekelen, want Daar begrijp jij nog niks van. Zij zeggen dat je vader een moordenaar is ja. en wij zijn het gezin van een moordenaar. Je vader moet eronder leiding in de gevangenis en wij doen dat thuis. Kijk eens, mama. Mama, een klein wolkje boven de bergen. Zou het gaan regenen? Eén wolk geeft nog geen regen. Wie weet wat de wimp hem vandaan geschuurd heeft. Die wolk zal ook wel weer door de hitte worden verslonden. Wij worden allemaal door de hitte verslonden. Misschien komen er nog wel meer wolken, mama. Misschien. Vanmorgen was ik met de schapen bij de rivier. Het, het water stond zo laag dat ik met de andere over kon waden. Ja. De houten pijlers hè, van de oude brug. U weet wel, die, die houten pijlers die door de man het vorige extra gestut zijn... Ja. zodat wij hoogwater niet konden wegspoelen. Ze steken helemaal buiten de stenen uit ik rivier is een beetje geworden. En toen Don Pablo erover ging met zijn katoen schommelde de brug. Alsof hij zo zou instorten. Ik was heel erg bang. Bang? Don Pablo? Die wordt vandaag of morgen toch door de duivel gehaald. Mama. Jazeker, de duivel. De duivel haalt ze allemaal. Mama. Dat zou Don Alberto Berthel zeggen als nu kon horen. Geloof ze, Jezus Christus wel dan niet. Oh, hoe bezondigt u, mama. Hé, hey, meer of minder, wat maakt het uit? Komt voor het de schapen binnen, de arme dieren kreperen in die hitte. Oh mama, de wolk is er nog altijd. Ik geloof zelfs dat hij groter is geworden. Misschien gaat het toch nog regenen mama, al was het maar een paar druppels. Een paar druppels is niet genoeg voor Gwardo. Wij hebben een zonvloed nodig. Dag Maria. Wat wil je? Heeft er weer eens iemand over ons geklaagd? Pablo speculeert zeker op de kleine beetje glas beneden bij de rivier. Palmira heeft hem vanmorgen daar gezien. Onzin, Maria. Niemand heeft geklaagd. Mm, wat zijn dat heerlijke olijven. Meer pit dan vlees. Dat noem jij heerlijk. Dat kan wel, maar ze zien er zo fris uit. Ze zien er helemaal niet fris uit. Verschrompeld als oude vijgen zijn Eh, uh, Wat heet is het vandaag. Heb je misschien een slokje water voor me? Drink wijn. Hij staat ervoor op tafel. Vind niet dat glas, neem het schoon. Dat doet de mens goed. Oh, lekker. Maar bij deze hitte moet je verduveld oppassen. Anders schiet hij in je bloed en dan zie je alles dubbel. Voor mij is het voldoende. Heb je de wolk boven de bergen al gezien? Zou best eens kunnen dat hij regen brengt. De vrouwen lopen om de paar minuten de straat op... om te kijken of hij al een beetje groter is geworden. Bij Nino wat er al zwaar gewet. Paco wet met iedereen. Hij heeft tien pesos ingezet op regen vandaag. Waar heeft hij opeens tien pesos vandaan? Dat heeft hij ook niet. Maar hij is er zeker van dat hij ze krijgt? <laughs> Rare kerel. Gisteren kwam hij om Palmira de weg te wijzen naar de rivier. Achter de rots was nog wat gras voor de schapen. Ik snap niet waarom ze meer niet mogen... Mij heeft hij al zo vaak geholpen. Hij is nou eenmaal anders dan de mensen hier. Ik geloof zelfs dat ze bang voor hem zijn. Bang voor hem zijn? Hij doet toch geen vlieg kwaad? Vanmorgen nog stond hij op de straat met de hond van Pedro te praten, als met een mens. En daarom praat hij vaak met de mensen als met honden. Heeft hij nog gelijk ook? Heb jij een slecht humeur? Geen best in ieder geval. Oh. Ja. Yeah. Mis Manuel eigenlijk erg? Niet erg. Waarom vraagt hij dat? Ja, ik dacht zo. Al dat werk, het vee. Het... Vroeger deden jullie alles met z'n tweeën. Ik sta er nou eenmaal alleen voor. Palmyra helpt me zoveel als ze kan. Palmyra zal een mooi meisje worden. En ze is de dochter van een moordenaar. Ze wordt later net zo mooi als jij. Als ik er nog aan denk hoe die jonge keras achter jou liepen. Kun jij je nog die kloppartij herinneren op het plein achter de kerk... toen die kerel uit het andere dorp met jou wilde dansen? Manuel heeft ze allemaal afgetuigd. En de afloop heb jij hem geholpen bij de fontein... zijn ogen en te bedden, zijn jas schoongemaakt... en stond je daarbij voortdurend aan te kijken. Kijk, Maria eens," fluisterden de mensen toen. Maria is verliefd op Manuel. Hij hield je hand vast en iedereen zei... Pas op, die twee gaan zich verloven. Alleen verloven... Nog diezelfde nacht heb ik jullie samen beneden bij de rivier gezien. Heb jij ons gezien? Maar ik heb het niemand verteld. Ten slotte van rekening had ik belangrijke dingen in mijn hoofd dan op verliefde mensen te letten. Herinner jij je nog wel? In die tijd kwamen er een rode in de dorpen om voedsel te eisen. Ja, ik weet het nog precies. In Narano hadden ze een huis in brand gestoken omdat de boer had geweigerd een zak duiven te geven. Manuel zei toen af, dat zal nog veel erger worden met die rode. Die steken vandaag of morgen het hele land in brand. Toen waren we allemaal bang. Wij zijn toen getrouwd. Ja. En jij was de mooiste bruik die ik ooit gezien heb. Ach, loop rond oude leugen Het is waar, Maria. Je had een sluier van echte kant. Je hebt haar laten maken door de naasten van Arenas. Ik weet dat toch zo precies omdat dat mevrouw zei... Ze is niet alleen mooi, ze is ook ijdel. En een half jaar later was ze dood. Ja. Die bom. En toen de oorlog. En Manuel. Schei uit. Waarom? De oorlog is afgelopen. Manuel zit in de gevangenis. Ja. Ben jij er eigenlijk zeker van... dat hij het was die die soldaat toen heeft doodgeslagen? De militie zei het. De mensen zeiden het ook. De militie. De mensen. Manuel was het niet. En dat weten ze allemaal, maar ze doen net alsof ze het niet weten, en jij weet het ook. Je bent onrechtvaardig, Maria, heel onrechtvaardig. Je weet best dat je ongelijk hebt. Ik heb gelijk, en dat weet jij net zo goed als zij allemaal. Maar het is gemakkelijker zo, hm? Manuel was het offerbieder. Hij heeft voor jullie allemaal betaald, met zijn vrijheid. Jullie hebben hem opgehoofd zonder sommige wetensverzwaar. zwaar. je bang, hm? Bang voor je leven. Je huis, je vee en jullie zachte bed. Iedereen hier weet dat. Iedereen. Maar ze zullen zeer bang worden als Manuel terugkomt. Manuel zal dat. Toch... Manuel zal terugkomen. Nee. Jawel. Nee, nee, nee. Hij komt niet terug. Ik zou het toch gevoelen als hij kwam. Ik zou het toch een voorgevoel moeten hebben. Ik zou me toch moeten herinneren hoe... Hoe hij lacht, ik zou me toch precies voor de geest moeten kunnen halen. Hoe hij zijn armen op zijn rug legt, hoe hij dan voorzichtig op me afkomt en me dan bliksem snel omhelst. Ik kan me de klank van zijn stem niet herinneren. Manoor, hij is weg, in de gevangenis, in de steengroeven. Hij komt niet terug, teruggijmen, hij kan niet terugkomen. Mijn gedachten zijn nog niet bij mij. Ik kende zijn hartenklop, zijn bloed zong met mij met dezelfde melodie. Gaim, hij komt niet, het bestaat niet. Mijn Manuel is dood. Misschien leeft hij nog wel, maar toch is hij dood. Manuel is in de eenzaamheid verdrukt. Geloof me, Gaim, hij komt niet. Ik zou het toch weten, geloof me, ik zou het weten. Ik ben zijn vrouw, Gaim, een deel van hem. In onze nachtelijke omademingen waren zo ver weg, elkaar door bij? en ver weg. Mijn hart zou toch opspringen, ik zou toch gekweld moeten worden door vreugdepijn. Maar ik merk niks. Ik stort altijd weer mezelf terug als een opgedroogde bron. Gein, de muren van dit huis zouden toch moeten uitschreeuwen. Maar hoor jij ze? Ik niet. Alles is gestomd, Gein, alles. Zou de aarde zelfs hier onder zijn voetstappen moeten voelen beven? Maak jij er iets van, Haïm? Stil en verstaart. Manuel komt. Manuel komt niet. Het is onmogelijk. Hij mag niet komen. Mijn lichaam is als een klok zonder klank. Ik zal verstomd staan bij de nadering. Ben ik verstomd? Nee, ik schreeuw toch, ik praat, ik, ik ben niet stom. Zeg tegen me dat hij niet komt, alsjeblieft. Zeg dat hij niet komt. Hij mag niet komen. Er is net opgebeld. Je kunt er niets maar aan veranderen. Wij kunnen er ook niets maar aan veranderen. Hij komt. Lieve God. Laat hem niet komen. Laat hem sterven. Want als hij komt zal hij weer de moordenaar worden. Maar ditmaal werkelijk. Hij wil dat. Ik weet dat hij dat wil. Manuel wil gerechtigheid en wraak. Laat hem niet komen. Als een boze macht zal hij over de dorp komen. Als de pest zal hij rondgaan onder de mensen... die hem zwijgend onrecht aan deden. Hij vindt geen recht, daarom zal hij het opeisen. De wraak heeft zijn hersens verschroeid. Al een gedachte zijn rood. zijn woorden dof. Hij kan niet meer praten. Ik weet dat. Hij zal stom zijn. Vreselijk stom. Lieve God, laat de moordenaar Manuel niet nog als een moordenaar worden... Ga hem. Hij mag niet komen. Hoor je me? Hij mag niet komen. Ga naar buiten op het plein en schrijf het in alle deuren. Hij zal niet komen. Hij zal niet komen. Hij komt wel. Hij komt wel. Wanneer? Vandaag tegen de avond. Of morgenochtend vroeg. Vandaag tegen de avond. Of morgenochtend vroeg. Maar... Maar... Mijn Manoel. Ga weg, je Alsjeblieft, gaan. Ik wil alleen zijn. Als je komt. En het land was door. En de hemel blauw. De wijnberg verstikt door stof. En de rivier was dood. En de rotsen grauw. De bomen zwartloos. En zij smeekten tot God. Maar God was doof. Als de netel in het gras. Als de borst oh, in het stof. Hou op, het was Hou op, doof. heb je me verstaan? Ik zing ik niet. Zerg hem toch niet zo. We zijn allemaal een beetje gek. Dat komt door de hitte. Niet lang meer, Cesar. Niet lang meer. Dan gaat het regenen. En jullie zijn verlost. Jullie zijn een heel klein beetje verlost. dat de hel los past. Last er niet, Paco. Het is al erg genoeg dat je het altijd over regen hebt. Laat hem eens de helder buiten. Wat <laughs> zijn jullie toch een stommer. De hel is overal. Hier en daar. Boven, beneden. En als de duivel wil spelen... dan zal ik zijn spelletje niet bederven. Zwijg. Zwijg. Dat is een goede raad, Pedro. Een hele goede raad. Ik zal zwijgen. Zwijgen zullen we allemaal. Geen mens zal meer een woord zeggen... We zullen allemaal wachten. Wachten waarop eigenlijk? Op de regen? Op een nieuwe hoop? Misschien wel op de een of andere mens? Ja, wij wachten op regen... en op een mens. Alleen één ding weet ik heel zeker. we zullen allebei komen. Ik zal zwijgen. Wij blijven allemaal zwijgen. En dan, dan opeens zullen we uit elkaar barsten. Bang de lucht in. En beneden in het dal zullen ze de wind uit de bergen vervloeken, want hij brengt een stank mee als van een dood dorp. Oh, hou je bek. Zo lang je onzin praat vind ik het best, maar dira... Ja, jij vindt dat ik onzin praat, hè? Onzin. Paco vertelt zo weinig onzin als jullie allemaal samen de waarheid. Wat bedoel je daarmee? Niet eens met een heel vat wijn zou je mij ertoe kunnen krijgen te zeggen wat ik weet. Wat zeg ik een vat? Voor mijn part zouden jullie al jullie rode wijn in de rivier kunnen storten. Ik zou het jullie nog niet vertellen. En ik weet heel goed waarom ik het jullie niet zou vertellen. Het last van de hitte. Hij hey, uilt. Drink nog wat voor mijn part. Maar zing door. Uit en afgelopen... Er wordt hier niet meer gezongen. Vooruit. Vertel wat je weet. Anders. We wat anders. Dat zou je dan wel zien? Jullie zelf zullen nog wel wat zien. Wat zullen we zien? Vooruit. Zeg op, oude bandiet. Jullie zouden het toch niet geloven. Goed. We zullen je geloven. <laughs> Moet je nou die heugelaar toch eens zien, hè? Aan God geloven ze zelfs niet in de kerk. Mijn woorden willen ze zelfs in de herberg geloven. <lacht> nieuwsgierig, dat zijn jullie. Zo nieuwsgierig als de visbuiber van Cadiz. <lacht> Ik zal het jullie vertellen voordat je helemaal barst van nieuwsgierigheid. Er komt regen. Een heleboel regen. Regen met donder en bliksem uit het gewerkte. In jullie huis zal hij inslaan, die bliksem. De nacht. ...zal lichter zijn dan alle dagen van deze gloeiende zomer samen. Maar het licht zal jullie verblinden. Niet eens je eigen hand zal je kunnen zien. Ja, het gaat regenen. De straten zullen veranderen in gulzige bergbeken. En jullie huizen en erven zullen onderlopen tot bovenaan toe. En morgen, morgen als de zon achter de bergen opkomt... ...dan zal alles stinken... Stinken of de stervende plassen van Zamora. En nu ga ik weer zingen. En het land was door. En de hemel blauw. De wijn berk... ik sla je dood als je je hoop niet dicht houdt, En de rivier was dood. Ik sla je dood, hoor je. Hou Pablo. Hou zwaard... Ik sla hem dood. Ik zou niet de eerste zijn die jullie dood slaan. En ook niet de laatste. Manuel komt terug. Manuel komt terug, horen jullie het? Manuel komt terug. Wat staan jullie me nou aan te staren? Manuel komt terug. Misschien vandaag nog wel. Misschien pas morgenochtend vroeg. Maar hij komt zeker. Ik was bij Don Gaim toen een telefoontje uit de stad kwam. Als Manuel de laatste bus nog haalt, dan komt hij misschien nog wel vanavond. Dan komt hij nog voor de regen in zijn huis. Je liegt. Het is niet waar. Het kan niet waar zijn. Ik ga Don hem vragen. Ah, vraag het hem maar. Vraag het hem maar. Hij komt. Hij komt zeker. Ik heb niks van Amnesty gehoord. <hijs> Moet er eerst aan de eerwaarde Pablo gevraagd worden of Manuel wel ontslagen mag worden? Allemaal oh, onzin. Hij komt niet. Moet zijn excellentie de minister soms eerst een verzoekschrift sturen? Of deze lieve mensen het wel goed? vinden dat ik Manuel vrij wil laten? Hij komt niet. Paco heeft geluid. Hij komt. Hij komt. Manuel. Manuel. Ik ben net bij Maria geweest om het haar te zeggen. Dan klopt het dus toch? Wat ik zeg klopt het altijd. Maar deze keer is het een voor of waarheid. Wat moeten we doen, Don Geim? Zal Manuel... Ik weet het ook niet. Ik weet het net zo min als jullie. Moest hem verboden worden. Wat verboden? Moest hem verboden worden thuis te komen. Maria en hij en Palmyra zouden aan een ander dorp moeten verhuizen. Ja, aan een ander dorp. We willen hem hier niet. We willen geen moorden in ons midden. We willen rust hebben. Bekijk kijk, eens goed, ongeheim. Zij wensen rust. Ze zijn ergens bang voor. Nog voordat ze zelfs reden hebben ergens bang voor te zijn, wensen ze rust. Ze zijn samen één groot slecht geweten. Ik moet naar huis. Ik moet het even zorgen. Wacht even, ik ga mee. Nino, ga uh, Ik moet mijn val vertellen. Wat krijg je? Zeven op zeetas. Adieu. Uh, Tot morgen. En vergeet jullie niet de watertonnen open te zetten. Er komt best regen. Uh, als er iemand mocht komen, ik ben zo terug. Ja, verstop je maar in de kelder, Lafa. Maar toch geen flessen om, Tommer. Weg. Nou zijn ze allemaal weg. Het is niet gemakkelijk voor ze. Voor niemand hier. Niet eens voor mij. Je zult het niet willen geloven, Don Gaim. Maar ik ben ook bang. Wie niet? Vanavond zullen ze hun deuren grendelen, sommigen zelfs een stoel voor de deur schuiven. Ze zullen in hun bedden liggen, woelen, slapen, maar wel met boze dromen. En uit een van de duistere hoek van hun hart zal de gedachte bij hen opkomen om Manuel te doden. Dan ga ik Ik ben bang. Ik ben bang voor mezelf. Voor de anderen en voor Manuel. Ja. Ze gaan er van door. Ze zijn als kinderen. Hun ogen dicht en denken dat niemand ze zal zien. Alleen maar omdat zij niks zien. Iedereen kent de waarheid. Niemand durft het hardop te zeggen. Ze zijn zo zeker van de wraak van Manuel als ze zijn van hun eigen schuld. Ik hoop dat in deze nacht bij iedereen het geweten gaat spreken. Ik ook. Ik zou u iets willen vragen. Wat is er in de tijd werkelijk gebeurd? In de tijd? Ja, ik, ik wil het graag weten. Ik ken alleen maar de halve waarheid. Maar voor morgen moet ik alles weten. Alles. Het was tijdens de oorlog. Ons dorp wat lange tijd gespaard gebleven. Op een dag, we waren al helemaal van overtuigd dat ons niets meer gebeuren zou, verschenen de rode midden in de nacht. Ze kwamen niet met wapens en vuur. Ze kwamen met honger. Met honger naar alles. Brood, wijn en vooral. Ze kwamen vanuit het donker en overvierd. De kreten van al die verschrikte mensen uit de huis. De kippen werden uit de hokken gejaagd, de rode wilden eten, ze drongen de wijnkelders binnen, ze dronken uit hun hand. En sommigen leven zo licht. Ze waren zo dronken dat ze zelfs niet meer konden staan of lopen. Maar een paar overwonnen de steile trappen. De koele avondlucht deed hun koppen goed, al te goed. En nu wilden ze iets anders. De vuile liederen vulden de nauwe straten, we wilden ze alles geven. Alleen niet onze vrouwen, was de eiste. Zo kwamen ze ook aan het huis van Manuel. Maria had ze verstopt. Rita, buur, verhaalde het niet. Drie kerels vielen als beesten op haar aan. Een kapitein en twee soldaten. In een roes kenden zij geen onderscheid meer. Ze waren alleen nog maar mannen. Manuel heeft een van hen doodgeslagen. Toen is hij tijdens de algemene verwarring gevlucht. Voorbij was zijn roes. De kaptein eiste dat de dader zich zou melden. Deed hij dat niet, dan zou het hele dorp worden verbrand. Eerst hebben ze gezwegen. De kaptein begon te dreigen. Ze bleven zwijgen. Toen hebben ze het huis van Pablo in brand gestoken. In hun angst kwamen ze zo ver samen met de soldaten te zoeken... In een kapotgeschoten stal onder het stroo hebben ze hem gevonden. Manuel zou in dezelfde nacht nog zijn opgehangen als de troep niet het bevel had gekregen om weg te trekken. Toen hebben ze Manuel meegenomen. Door een toeval is hij de dood ontlopen. Hij kwam in de gevangenis. Niemand geloofde hem. Hij moest er blijven. En advocaat kon hij zich niet voorloven. Maar hij wist dat wel. ...maar we hebben toch niet geholpen. En achteraf werd er geen onderscheid meer gemaakt. Manuel was in de ogen van de wet een moordenaar. Wat speelt de kleur dan nog voor een rood, zwart of rood... ...in de verwarde tijden van ongerechtigheid... ...was een moordenaar een moordenaar. Ook voor de wet. Eén woord van ons en... ...en zouden hem vrij moeten laten. Want Manuel had duidelijk uit noodweer gehandeld... Wij hebben niks gezegd. Kort na de oorlog waren we blij dat ze ons hierboven in de bergen met rust lieten. Geen vragen, geen antwoorden. En daarom hebben we alle moeite gedaan om Manuel te vergeten. We bouwden onze huizen opnieuw op. En om ons geweten te ontlasten, hebben we altijd gepraat over de moordenaar Manuel. Daar is het bij gebleven. De kinderen horen niet anders. En we hebben ze nooit de waarheid verteld. En nu komt Manuel terug en met hem de waarheid voor ons en voor de kinderen. Voor de te laat. Die geeft Manuel zijn verloren jaren niet terug. Ze vrezen de wraak van Manuel en dat terwijl ze niet eens weet of Manuel wel op wraak zingt. En tenslotte, wat kan een enkeling tegen een heel dorp beginnen? Ja, een enkeling tegen een heel dorp. Ik heb toch gelijk gekregen. Sinds jullie weten dat Manuel terugkomt, heeft niemand meer naar die kleine wolk gekeken. Het regent. Het regent. Het regent? Paco, je had gelijk. Drink maar wat je wil. Het regent. Ga hem, het regent. Ja, het regent. Manuel is onderweg. Ja. Ja, dat vergat ik. Maar het regent. Ze zullen allemaal zo blij zijn als kinderen. Ja, misschien als de kinderen die niet weten dat Manuel geen moordenaar is. Regen, Nino, regen. Ik lag in mijn bed en toen hoorde ik het op de dakpannen. Toen kon ik niet blijven liggen. Regen, Nino, regen. En hoe? Op de straat liggen al plassen en de rivier kun je al horen ruisen en sissen over de droge stenen. Nu is de wijn ook gerecht. Geef me een groot glas rode wijn op de regen. Manuel zal onderweg nergens kunnen schuilen. O, Manuel... Och ja, Manuel, die had ik van vreugde al bijna vergeten. Maar toch komt die hoop Ach, Het toch uit met Manuel? Manuel komt misschien morgen, of misschien helemaal niet. Maar vandaag, vandaag regent het. Grote, dikke, kostelijke druppels. Druppels als tranen. Voor mijn part als tranen. Maar toch, regen, regen. Regen, <laughs> ja, regen. Regen. regen. Morgen is er heel wat werkje verzetten. Ja, mooi werk. En de aarde is nog helemaal nat. Het ja, is regen zoals we hier jaren niet meer hebben gehad. hij <laughs> op de regen, Peter, en op de wijn. Op de, de regen re en de regen, <laughs> Drink maar, drink op de regen. Op jullie wijn. Regen is regen en moordenaars zijn ja, moordenaars. Drink maar. Jacob. Wie heeft gelijk? Op de regen hebben ze zitten wachten. Op Manuel niet. Nu gaan we op Manuel wachten. De hele nacht tot morgenochtend. We zullen hem tegemoet gaan en hem omvergivenis vragen. Jazeker, en ik zou... Zal... Maria. Niet. Helemaal niets zullen jullie. De broer is ingestort vond hem aan de voet aan de grote rots tussen de verrotte pijlers, waar hij zich had vastgeklemd. De brug? Ja. ja. dat zeg ik vanmorgen. De pijlers waren helemaal vergaan. Ze stonden niet meer stevig. We zouden de brug al lang hebben moeten vernieuwen. Voordat iemand van de regering merkt dat onze brug niet meer veilig is, zijn ze allemaal al lang dood in begraven. Jullie willen hem toch wel begraven. Toen het begon te regenen wilde ik hem tegemoet lopen. Ik wilde mijn jas brengen. Hij zal erg verzwakt zijn, dacht ik. In de jaren in de gevangenis is hij vast vergeten hoe woeste rivieren bij ons door de regen kunnen worden. Eén enkele brug, maar een enkele. Over meer dan honderd bruggen van vertwijfeling is hij gegaan. De brug van de hoop sleurde men de dood. Ik weet niet of hij zich op jullie wilde breken. Ik weet het niet. Ik was er bang voor. Daarom wilde ik hem zien voordat hij jullie ontmoet. Misschien zal mijn handblik zijn wraak hebben verjaagd. Misschien had hij ook niet meer de kracht om zich te breken. Nee, pas niet. Vroeger. Vroeger zo aan al het water wel de baas geworden zijn. Vandaag was het hem hij was altijd sterk. Heel sterk. En jullie weten dat. Nu hebben jullie zijn zwakheid niet gezien. En kunnen jullie je eigen zwakheid ook niet verwensen. Don Gaim is mijn getuige. Ik wilde de dus niet dat hij terugkwam. Ik heb er God zelfs om gesmeekt. Hij heeft mijn gebed voor. Mijn gebed voor Manuel. Halen jullie hem morgen voor mij? Nee, haal hem dan meteen. Let erop dat jullie hem niet verwonden. Het hoofd is helemaal versplinterd. Scheur zijn kleren niet. Bevrijd hem voorzichtig, alsjeblieft. Draag hem door alle straten. Laat hem zien waar jullie leven. Laat hem zien hoe jullie wonen. Toon hem aan jullie kinderen. En vertel ze dan dat hij geen moordenaar is. Hij heeft het boze vernietigd, zoals jullie vaders het gedaan zou hebben als jullie het zou treffen. Vertel dat hij vroeger knap was, knap en heel sterk. En jij, Maria, wat ga jij doen? Ik ga hem Op hem wachten. Ik zal in de deur staan als jullie hem brengen. Zonder tranen. Dit een weerzien. Jullie zullen het niet horen als ik tegen hem zeg. Manuel, de wijn staat er goed voor, de regen heeft hem gered. En de olijven, Manuel, de takken bezwijken bijna onder hun last. Zoveel olijven zijn er. Het is waar, de schapen zou beter in een wolk zijn zitten er is weinig voer dit jaar. De dieren van Pablo zitten er ook slecht in en hij zorgt er toch voor zoals het hoort. Het huis, Manuel, je hebt gelijk, maar het waren zware jaren, ik kon niet alles alleen. De andere. Manuel, je weet toch wel wat voor moeite ze met hun eigen zaken hebben. De beste buren zijn die buren die geen hulp nodig hebben. Dit kleine meisje hier is Palmyra. Eens zal ze net zo mooi zijn als ik was. Nongaim heeft het zelf gezegd en die kan het weten. Wat zeg je? Lila weer weg. Ik ben niet boos op je. Echt niet. Na al die jaren van gevangenschap wil jij leven... Dat begrijp ik best, Manuel. Ga gerust. Wij wensen je veel goed, toe. Kijk maar naar Pablo en Nino. Ze zijn helemaal ontdaan van dat je niet wilt blijven. We zullen er wel aan wennen, Manuel. vast en zeker. Zij en wij allemaal zullen leven zonder jou. Ik hoop, Manuel. Weet je nog? Als wij gelukkig waren met elkaar... Want wij altijd even verzamelen zouden sterven. Wat een verliefde onzin. Wij zullen leven anders dan vroeger. Ik met jou. Nou, ga vlucht. Anders ga ik huilen. We hebben weer opgebeld, al heel vroeg vanmorgen. Of de ontslagen gevangene Manuel Pacoetti zich al bij ons gemeld had. En wat heb jij geantwoord? Pacoetti is deze nacht door het instorten van de brug gedood. Wat zei ze toen? Geen grap. het eh, is een oude. Ja? Ik heb u toch al gemeld dat de ontslagen Manuel Pacoetti door het instorten van de brug gedood is. Gedood, heb ik gezegd. Vervloekte verbinding. Wanneer? Afgelopen nacht? Ja. Is het bij u niet geregend? Maar bij ons wel. En hoe? Opgehangen. Wat interesseert het zo ook of het bij ons regent? Een keren terug was een hoorspel van Peter Touet in de vertaling van Marta Sigier. Louise en Gein, twee gendarmes, werden gespeeld door Harry Bronk en Huid Oerrizand. Van Heskes was Paco een zwerver. Tony Foletta, Nino, een kroegbaas. Pedro, Pablo en César, klanten van Nino, werden gespeeld door Willy Ruis, Han König en Riem van Oppen. Eva Jansen was Maria en Corrie van der Linden, haar dochtertje Palmira. Gitaarspel Karel van der Velden. De regie had Dick van Putten.